4 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De onderhandelingen in het katshuis tussen VVD, CDA en de PVV over extra bezuinigingen zitten in een cruciale fase. In Den Haag verslaggever Joost Vullings. Joost, wat betekent dat, die cruciale fase? Nou, de fase van knopen doorhakken en dingen echt op papier gaan zetten... is aangebroken. Verschillende bronnen melden ons dat er morgen... een principeakkoord gesloten kan worden. Het is heel spannend, horen we ook. Een ooggetuige zag op het Binnenhof... SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij... bij premier Mark Rutte op de achterbank van zijn dienstauto aanschuiven. Nou, dat wekt de indruk dat hij wordt bijgepraat... over de voorlopige resultaten die op tafel liggen. En wellicht wordt er om zijn zegen gevraagd. Kortom, er hangt een opgewonde sfeer in Den Haag. Het kan dus morgen zover zijn. Er kan ook nog een kinkende kamer komen. Dan wordt het over het weekend heen getild. Maar sowieso zitten we in de fase waarin de grote knopen doorgehakt worden. Maar kan het nog misgaan? Jazeker, daar houden alle bronnen nog rekening mee. Uh, ja, zoals altijd bij onderhandelingen worden de, de, de heetste aardappelen... naar voren geschoven. Daar moet nu over beslist worden. En dat kan dus ook het moment zijn waarop een van de drie partijen... ertussen uitknijpt. En vooral kijkt men met spanning uit naar het laatste oordeel van Geert Wilders. Want hij is het moeilijkst te lezen voor zijn medeonderhandelaars. Stel dat er een principeakkoord wordt bereikt, wat betekent dat? Dan gaat alles in een grote envelop naar het Centraal Planbureau. Uh, die gaan dan alles doorrekenen. Grote vraag is dan, levert het pakket wat in het katshuis is samengesteld de gewenste miljarden op? Is het voldoende? Nou, zo niet, dan moet er weer eventjes onderhandeld worden. En ook zal er gekeken worden of bepaalde inkomensgroepen niet onevenredig hard getroffen worden. Dat zou dan ook nog gerepareerd moeten worden. Er is dus pas een definitief akkoord als het CPP heeft gesproken. En de onderhandelaars, de laatste hobbels, hebben weggepoetst. Joost Vullings in Den Haag. Met de Belastingdienst gaan zoveel zaken niet goed dat de staatskas miljarden misloopt. Dat stelt vakbond Afakabo FNV op basis van meldingen van medewerkers van de fiscus. De misstanden hebben te maken met de jarenlange bezuinigingen. Daardoor zijn er steeds minder werknemers, terwijl de hoeveelheid werk juist toeneemt. Veel controletaken kunnen daardoor niet meer goed worden uitgevoerd. Volgens de bond betekent dit dat frauderen met de belastingaangiften gemakkelijk onopgemerkt kan blijven. Medewerkers zouden de misstanden al vaker aan de kaak hebben gesteld bij leidinggevende, maar dat leverde niets op. In Limburg is bij 44 nieuwbouwprojecten mogelijk vervuild beton gebruikt. Uit voorzorg worden daarom betonnen onderdelen vervangen. Daarmee is een bedrag gemoeid van zeker een miljoen euro. Het beton is vervoerd in een cementwagen die na een transport van soda niet goed is gereinigd. Daardoor zijn er resten vermengd met beton. Het bouwmateriaal kan na verloop van tijd zacht worden en loslaten. Het is niet bekend in welke bouwprojecten het vervelde beton precies is gebruikt. Daarom worden uit voorzorg alle verdachte betonnen onderdelen vervangen in de 44 Limburgse bouwprojecten. Er is een politieke oplossing in zicht voor de al jaren slepende discussie over de Hedwiegenpolder. Het kabinet praat morgen over het eindvoorstel van staatssecretaris Bleker... dat tot stand is gekomen na langdurige onderhandelingen met de Europese Commissie. Onderdeel van het plan is om een flink deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water te zetten... In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog moet blijven. Bleker presenteerde vorig jaar een plan waarin niet tijd Wiegen, maar ander Zeeuws gebied onder water wordt gezet. Dat plan stuitte op bezwaren van Brussel. Het weerland inwaarts enkele buien met kans op onweer en hagel. Vanavond verdwijnen de buien. Het klaart overal op. Vannacht koelt het af naar ongeveer het vriespunt. Hier en daar ontstaat er mist. Morgen stapelwolk en zon. S middags kans op een lokale bui. Door 10 graden te wadden en 13 in het zuidoosten. AWB Verkeersinformatie. Het is een hele normale avondspits... met op dit moment 20 files. Alles bij elkaar 75 kilometer. De meeste files staan rond Utrecht. Eigenlijk geen opvallende. Maar wel een paar lange files. Op de A12 Den Haag-Arnhem bijvoorbeeld. Tussen knop het Oude Rijn en Bunnik, 8 kilometer... De A28 Utrecht-Zwolle is aardig volgelopen... tussen het Knappertrein, het Zweert en Leusden over, over 9 kilometer langzaam rijden. Ten zuiden van Rotterdam op de N15 vanaf de Maasvlakte drukte... bij Spijkenisse, 5 kilometer. Het treinverkeer is op een paar plaatsen ontregeld. Zo ligt het treinverkeer stil tussen Noord-Nederland en de Randstad... na een aanrijding tussen Hogeveen en Bijlen. Daar hebben ze wel bussen gevonden inmiddels. Door een wisselstoring rijden er tussen Ede-Wageningen en driebergen ook geen treinen. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we nog bij u hier op Radio 1... met zometeen ons panel klinkende munt. Maar eerst eurobureau Fred Strobans, onze Europa-watcher. Het lijkt erop, we waren, e op. we waren even bang, maar nee hoor. De crisis is weer helemaal terug, dankzij Spanje. Van nooit terug geweest. Van nooit weg geweest. Van nooit weg geweest, ja. Uh, weg geweest. <laughs> ja. Nee, maar kijk, het, het paastreces is een beetje voorbij in Brussel, uh, in Europa. En ik zag vandaag in België de voorpagina Geer Hees bij zich van ja. uh, de Belgische krant de Morgen. Ja. En zelfs in het pro-Europese... Pro terug naar af. Ja, zoals in het pro-Europese België groeit het cynisme. Hè, de krant kopt euro eurocrisis terug naar af. En dan hebben ze een aantal hele interessante uh. quotes... Uh, bijvoorbeeld 10 mei 2010 Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, de euro nog langer destabiliseren zal voortaan mislukken. 27 oktober 2011 Van Rompuy, voorzitter van de regeringsleiders. Dit zou een keerpunt in de crisis moeten zijn. 2 december 2011 Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank. De eurolanden zitten op het goede spoor. 9 maart 2012 Christine Lagarde van het IMF. Het reële risico op een acute eurocrisis is nu weg. 27 maart 2012, dus net geleden... Nicolas Sarkozy, presidentskandidaat. Ik denk dat we uit de crisis gekomen zijn. Nou, en dan uh, de krant uh, heeft, dan vervolgens, heeft het over de Europese wurggreep. De staten kunnen de banken niet meer helpen. De banken schuwen de staatsleningen. De banken vertrouwen elkaar niet meer. De groei hapert. En door een lage groei hebben de staten minder geld... en kunnen ze de economie niet meer steunen. Nou, het is een soort vicieuze cirkel... Ik legde vandaag aan drie Nederlandse europarlementariërs die de bestrijding van de eurocrisis in hun portefeuille hebben zitten. Dezelfde vraag. Wat leert Spanje ons over de aanpak van de eurocrisis? De eerste in het rijtje is Corine Wortman van het CDA. En zij uh, heeft dus ook voor het CDA heeft zij dus de eurocrisis in de portefeuille. Uh, nou Spanje leert ons dat uh, hervorming van de arbeidsmarkt uh, en de economie tijd kost, uh, terwijl de financiële markten vandaag al uh, resultaten eisen. In Spanje is uh, vooral het punt uh, de hervormingen. Er is een enorme werkloosheid. Uh, ondernemerschap wordt verstikt. Dus uh, die hervormingen zijn juist nodig. En uh, dat kun je niet van vandaag op morgen voor elkaar krijgen. Dus ik vind eigenlijk dat de financiële markten Spanje ook wel wat meer tijd mogen gunnen... Uh, om die maatregelen door te voeren. Je zag deze week dat uh, de Spaanse regering extra 10 miljard bespaard had op de begroting... en dat onmiddellijk de rentes de hoogte inschoten. Nou, die uh, bezuinigingen kan uh, de Spaanse premier niet zomaar zelf invoeren... omdat uh, de regio's uh, dat moeten doen. En raken misschien ook niet het hart... omdat het hart van wat nodig is in Spanje uh, zijn die hervormingen, die hervormingen... om de arbeidsmarkt flexibeler te maken... en dat grote leger werklozen aan het werk te helpen. Corien Wortman van de CDA. En ik stelde ook dezelfde vraag aan een zeer bezorgde Thijs Beerman van de PvdA. De les van Spanje uh, is tweevoudig. Ten eerste... Bezuinigen helpt niet en redt je niet uit de crisis. De Spaanse economie krimpt dit jaar met 1,7%. De werkloosheid stijgt heel erg snel en de jeugdwerkloosheid ook. Het is nu echt op de helft, de helft van de jongeren werkloos. Dus dat is één. Bezuinigen alleen is niet voldoende. Je zult ook moeten investeren in werkgelegenheid. En een economische groei wil je ooit uit die schuldenproblematiek en uit je economische malaise kunnen opkrimmen. Ik ben heel bezorgd over de toekomst van de Europese Unie. Als mensen over zich heen krijgen dat hun positie steeds meer uh, risico ondergaat. Dat mensen werkloos raken, dat mensen niet weten hoe hun toekomst gaat zijn. En dat bovendien die besluiten nog eens op een heel ondemocratische manier genomen zijn. Zonder de nationale parlementen, zonder het Europees parlement. Ja, dan zeggen mensen, gooi dat Europa maar in mijn bed. Dat heb ik niet dat heb ik niet nodig. En dat snap je dan ook. Dus ik ben heel bang, of bezorgd, voor de toekomst van de Europese Unie zelf. Die die en Sarkozy en Merkel voorop, spelen met vuur. Want de Europese Unie hebben we heel hard nodig... voor de economische groei van ons hele continent. Voor onze eigen stabiliteit. En dat staat nu op het spel. Europa speelt met vuur, Thijs Beerman. Tot slot Bas Eickhout van GroenLinks. Ook hij is bezorgd, maar een beetje typisch voor GroenLinks. Altijd perspectief. Wat Spanje ons heel duidelijk leert is... als jij de analyse van het probleem onvolledig doet dan is elke oplossing die je zoekt ook onvolledig. Wat je ziet met Spanje, het probleem is op dit moment niet meer dat ze nog verder moeten bezuinigen. Het grootste probleem in Spanje is nu de stabiliteit van hun banken... en vooral hun werkgelegenheid en het perspectief voor mensen dat er een einde is aan die crisis. Twee, we moeten echt nu fundamenteel gaan nadenken over... Die euro-obligaties ervoor zorgen dat de schulden van de verschillende landen meer Europees gedeeld worden. Want ook dat zal vertrouwen geven in de markten dat Spanje kan steunen op solidariteit van Europa. En drie, Europa moet nu met een investeringsagenda komen waarin banen gecreëerd worden... en dan komt het groene perspectief. Gebruik deze crisis nou ook juist om groene banen te creëren. En Spanje heeft heel veel mogelijkheden juist voor zonne-energie. Maak je minder afhankelijk van fossiel. Het levert je geld op. Het is een schone manier van energie. En het levert ook nog eens banen op. Die investeringen, daar moet Europa nu echt naar gaan kijken. Oké, okay, Fred. Nou, dat was duidelijk. Drie euro-parlementariërs over de oplaaiende eurocrisis, alsof Zoals hij ooit weg is geweest vanwege de toestand... in Ja, Spanien, de moraal dat... van het verhaal bij alle drie is eigenlijk met bezuinigen. Alleen zal het niet meer lukken. Nee, maar dat was natuurlijk geen nieuws. Maar het mocht nog maar eens gezegd worden. Dank je wel. Ger, klinkende munt. Rap. Juist, we gaan rap door. Eens even kijken. Klinkende munt vandaag met oud-KPN-topman Wim Dik. Hij zit daar, Paul Jekkers, bestuurder van de Onafhankelijke Bond... voor Postpersoneel BVPP. Paul, we beginnen met jou. Gisteren was de aandeelhoudersvergadering... waarbij de overname van TNT Express door UPS uh, goedgekeurd is. Kun je vinden het resultaat? TNT Express had ook uh, zelfstandig voor het kunnen blijven bestaan. Dat was de Raad voor Bestuur aanvankelijk ook absoluut van plan. En vanuit het perspectief van de werknemers geredeneerd, TNT Express is een heel sociaal bedrijf waar mensen graag werken... was dat waarschijnlijk een betere garantie voor een onbedreigde toekomst dan die overname. Want ja. de overname, daar is bij gezegd... er moet er op de een of andere manier 500 miljoen op de kosten bez uh, bezuinigd gaat worden. En dat is weliswaar wereldwijd... Maar dat gaat ongetwijfeld gevolgen hebben voor Nederland. Ja. De, de, het droemend en van uitspraken. Dat is een, een tikje ongebruikelijk. Hè? De, de presidentcommissaris Brugmans... die zei op de vraag... Uh, was er zonder druk... want er is druk op de aandeelhouders uitgeoefend... om de zaak te verkopen. Uh, hij zegt zonder die druk... Uh, is tegen hem gezegd... Dan was, dat niet dan was dat ook doorgegaan. Toen heeft hij vrij woedend gereageerd... dat dat absoluut niet, niet het geval was. Ja, de, de, de, de druk van met name Jana... Uh, is, is de aanleiding geweest om de hele zaak op de rails te zetten. Dat is een activistische uh, aandeelhoudersclub ja. aan uit, uh, uit Amerika. Ja, en PostNL uh, die bij de splitsing van TNT in Post enerzijds... en TNT Express anderzijds om zijn balans rond te krijgen... zo ongeveer 30% van de aandelen van TNT heeft gekregen... Die zag zich de afgelopen jaren geconfronteerd met een daling van dat aandeel van, van 9 euro naar 5,5 euro. En dat betekent nogal wat op je balans. Dat scheelt 750 miljoen euro. Dus die hadden aanvankelijk wel steeds naar buiten gebracht, ook naar de medewerkers en naar de core... Dat zij die aandelen centrale alleen ondernemingsraad. maar hadden. Centrale ondernemingsraad, dat ze die aandelen alleen maar hadden om zo snel mogelijk weer te verkopen op enig moment, maar dat ze zich niet zouden bemoeien... met de bedrijfsvoering en, en ook niet als aandeelhouder... zouden optreden van, uh, van TNT Express. Ja. En dat hebben ze nu met mee pushen... om toch vooral die verkoop te laten gaan... heel nadrukkelijk wel gedaan. Ja. Wim Dick, uh, uh, als je dit ook een beetje gevolgd hebt... behalve het eindresultaat, hele weg naartoe, heb je dat gezien? Vond je dit een, een, een manier waarop je zoiets aan moet pakken? Nou ja. <tus> Overal vallen natuurlijk Spaanders, dat begrijp ik, maar... ik, ik. Ik vermijd als regel nogal zorgvuldig om mij <laughs> postuum te bemoeien met het uh, bedrijf, wat uh, toch, toch nog altijd flink aan mijn hart zit. Maar, KPN toen dat tijd. Ja, er zat post natuurlijk in met, al, met alles ja, op en eraan. Ik heb natuurlijk met, met, aan de ene kant met zorg gekeken en aan de andere kant heel veel van wat er nu gebeurt. is. Dus hebben we natuurlijk aanzien komen. Als, als, als, als de postmarkt zo snel in elkaar stort... dan kan je nog zulke mooie plannen maken. En dat hebben ze echt gedaan. En ze hebben echt proberen in te schatten wat kunnen we nog redden... en, en hoe kunnen we zoveel mogelijk arbeidsplaatsen handhaven... terwijl we weten dat we er veel zullen verliezen. Dat is lastig genoeg geweest. Vandaar ook dat, dat vakorganisaties... Uh, Post, NL en TNT Express niet hard vallen over die dingen. En TNT Express, ik denk dat uh, André Burgmans gelijk had. Als je je handen vrij hebt, en dat is nou net, net wat activistische aandeelhouders niet willen. Ja. Als je je handen vrij hebt, kijk je wat langer en, en, en nog wat diepgaander naar de verschillende mogelijkheden. Uh, of je dan kunt zeggen dat het niet gebeurd was, als mijn geachte collega... Wat was het ideaal, ideaal geweest, nee. Wim? In deze omstandigheid. Gezien het feit dat je zelf al zegt. ja, die postmarkt is gewoon ingekrompen. Dat kan niemand wat aan doen. Nou, dat, daarvoor ontbreekt mij zoveel informatie. om daar een keuze tussen te maken. Het enige wat ik, wat ik wel denk is. Je uh, hebt natuurlijk gelijk. Dat dus je zegt. in een mondiale context. als je daar gaat bezuinigen. <coughs> dan regent het overal. En waarschijnlijk ook hier. De vraag die open blijft en die ik met een groot vraagteken beantwoord, uh, is... zou dat niet gebeurd zijn? Kijk, je moet er niet aan denken, als, als je 500 miljoen bezuinigt wereldwijd... dan wordt er geen 500 miljoen hier bezuinigd. Het zou wel... Maar een fractie daarvan, maar desondanks. Hm. Het zou best gekund hebben, en dat weet ik niet... dat als TNT uh, Express het op zichzelf had moeten doen... en zich verder had moeten aanpassen aan de markt... Of dat dan meer of minder zou zijn geweest. en, en als gevolg van die bezuinigingen. hier meer of minder arbeidsplaatsen hmm. had verloren. dat hmm. weet ik gewoon niet. De prognoses die wij hebben gezien. was het wel minder. en die 500 gaat natuurlijk niet alleen bij TNT. gaat bij de nieuwe organisatie. UPS, uh, TNT Express. Nee, tuurlijk, dus ook bij UPS. Tuurlijk. zal het een en ander gaan gebeuren. en ook daar melden de ondernemingsraden van, uh, van de werknemers van de UPS... hier in Nederland zich al bij ons om samen te kijken... hoe we zo snel mogelijk wat kunnen garanderen. We hadden vanochtend, dat was toevallig... Uh, de Algemene Ledenvergadering van de BVPP. En dit alles, en dan in samenhang... dat, dat heeft toch wel heel erg veel emotie opgeleverd. Eerst de splitsing, want als die splitsing er niet was geweest... ook al activistische aandeelhouders... Dan waren er, dat kan je uitrekenen, veel meer middelen geweest om bijvoorbeeld aan pensioenverplichtingen en zoveel te voldoen waar op dit moment over wordt gediscussieerd. Ja. Uh, de splitsing heeft in eerste instantie nog posten, nog TNT die, die Express, veel goeds opgeleverd. Die reorganisatie was al aan de gang. Klopt wat Dick zegt tegen het idee dat er gereorganiseerd moest worden met die teruglopende hoeveelheid post. Ja, daar kun je moeilijk tegen verzetten, maar dat is simpel. Als je ieder of jaar of niet, 10% omzet krijgt, dan ben je gehartkletst. Maar die splitsing ging ook gepaard met een forse uh, incassering van uh, toegezegde aandelen. en met een verhoging van salarissen voor de raad van bestuur van Post.nl. <laughs> ja. En daar zijn de mensen werkelijk schijnbekkend ah, ja. ja, over. Stuurlijk. nu ze die met enige duizenden gesproken. het bedrijf uit moeten. nu. De hele Tweede Kamer ongeveer over die Raad van Bestuur en over die Raad van Commissaris is gevallen. Nu de nieuwe P van de Aanleiding telefoontjes aan Wallagen en Kok heeft gepleegd om te zeggen dat ze toch wel heel erg ongelukkig zijn met de beslissingen die ze daar genomen hebben. En nu de Tweede Kamer nog steeds heel boos deze week gezegd heeft: nou, en dat verzoek van PostNL om. Uh, van die maandagbezorging af te komen, hè, want dat mm -hmm. zit in de universele dienstverlening. Daar gaan we ook eens op ons gemakje bestuderen of we dat nu wel gaan doen. Ja. Die maandagbezorging scheelt die post 50 ja. miljoen per jaar. Ja. Iedere maand 4 miljoen. Om een paar ton aan je raad van bestuur te geven. Ja. Ze hebben vanochtend zelfs gezegd: We hebben geen vertrouwen meer in deze raad van bestuur. Dat die deze hele operatie nog uh, tot een goed einde kan brengen. En dat is de optelsom van al dit soort woede ja. en uh, frustratie. Oké. Okay. Ja. We gaan uh, naar het Katzenhuis, hoe vreemd dat ook klinkt. Want er is een akkoord, zeg niet, want het is een akkoord... wat jongere organisaties van de politiek partijen... maar ja, ik zal het jullie allemaal vallen. Uh, jongere organisaties van politieke partijen bereikt hebben... Um, een akkoord, Ger, als ik het wel heb... waar er volgend jaar al 11 miljard bezuinigd kan worden. 11 miljard. Zonder Eén ding springt er in elk geval uit. Ja? Ontwikkelingssamenwerking. Laat, blij, laat als intact. Er gaat niet een miljard af. Althans, dat zijn de geluiden... de, de echte coalitie zeg maar, in het Katshuis uh -huh. dat, dat daarmee speelt. Overigens, de echte coalitie in het schijnt volgens het NOS-journaal in een laatste stadium te, te verkeren. Ja, van onderhandelingen moet je er even maar bij zeggen. Van ik er een beetje ja. <laughs> ja, ja, precies. Maar die jongens en meisjes van de jongerenorganisatie... die hebben niet gekeken naar de korte baan... van nu even snel geld bij elkaar... om Brussel tevreden te houden. Nee, die hebben gerealiseerd... er moeten hervormingen komen... en die kunnen op den duur 27 miljard uh, op gaan leveren. Wim Dick, zomaar doen dan. <lacht> nou ja... Of verwacht jij ook die hervormingen... uit het echte katshuis? Wat ik verwacht, weet ik niet. Maar ik hoop vuur dat ze... En dat kan ook haast niet anders. Als je zo, zo lang zo diepgaand hebt vergaderd... dan kom je natuurlijk niet met een of andere neutel naar buiten. Dus dat, ik, ga ervan, ik ga ervan uit dat deze toch niet geheel onverstandige heren... met iets komen waar, waar je serieus over kunt praten. Dat is één ding. Twee, het is een fantastisch leuke stimulans... voor iedereen die al verder aan het onderhandelen is. Als die jongeren zeggen, het kan best. moet je een beetje dapper zijn. En, dan doe je, en, en wat ik ook interessant vind, is dat er vooruitkijken. Um, Ze kijken bijvoorbeeld vooruit als het gaat om die pensioenen. Ze ja, zeggen, nou ja, wacht daar niet zo lang mee, begin volgend jaar. Ja, dat is en een, niet zo snel. dan elk half jaar moet het wat stijgen, de leeftijd. Ja, en dat dus, dat dus, zal uit het, katshuis, uit het grote mensenkatshuis niet komen. ja Nou ja, dat, dat, dat is jammer, jammer genoeg. Want een, we, we weten van een, vorige, van een vorige uitzending, ook van Klinkende Munt... waar we mm -hmm. het er unaniem over, dat een van de voor de meest voor de hand liggende bezuinigingen... Er is er toch wel veel weerstand tegen. Maar ja, dat is altijd Verandert liturgie in de kerk... en iedereen die er op dat moment in zit, is er tegen. Dus dat is hier ook zo. Uh, wie wie, wie, wie in, het, in het systeem zit nu roept niet, natuurlijk niet hoera... maar het is evident en bovendien uiteindelijk... De, een van de minst pijnlijke vormen... als je wat aan die pensioen doet. Ik vind het nog jammer dat de jongeren bij 69 zijn gestopt... en niet bij 70. Ja, ja maar ja, en ze hebben we, misschien uitgerekend ze... wanneer ze zelf 70 zijn. Dan ja, ja, dan doen ze er <laughs> nog acht jaar over. Maar oké, okay, dat is ja. dan toch een, een, een, een handige zaak. En ik, ik denk dat het, katshuis, het echte kathuis, laat ik dan even zeggen, mm -hmm. daarna zou moeten kijken. Die ontwikkelingssamenwerking, wil ik wel één ding van zeggen. Ik, ik begrijp het vanwege de emoties. Ik vind het jammer dat ze daar toch ook niet aan gedurfd hebben... Want Waar, waar iedereen het langzaam over eens is... dat de inefficiëntie rond de besteding van de ontwikkelingssamenwerkingsgelden... die schommelt tussen de 15 en de 25 procent. Mm -hmm. Dat betekent dat als wij van ons totale budget voor ontwikkelingssamenwerking... nou zouden zeggen, we halen er 15 procent vanaf... en dan is dat een inspanningsverplichting voor alle betrokkenen... om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk netto in, in hun veld zoals we dat zo graag noemen. Net zoveel besteden. Als, maar dan moeten ze maar eens goed naar hun eigen organisatie kijken. Goed kijken naar wie ze inschakelen... om dat geld, geld te, te, te spenderen. Mm. Uh, we weten allemaal als je daar naartoe gaat en je, en je besteedt je geld aan het graven van een waterput... zodat iemand water heeft, dat dat geld enige malen beter besteed is... dan wanneer, aan, wanneer je het aan iemand daar geeft en zegt... dan moet je waterputten vergaven. Ja. Want dan weten we dat ook een deel van dat geld gewoon verdwijnt. Ja. En uh, ik, ik, ik weet dat aan mijn lijf, omdat een deel van mijn familie... daar binnen in ontwikkelingssamenwerking werkt... die het over met deze woorden... ik word niet straks thuis het best eens zouden zijn. Ja. Dus ik, dat vind ik jammer. Ik had daar dus ook nog liever wat dapperheid verwacht. Vooral omdat ik die eis aan die efficiëntie een heel belangrijke vind. Ja, ja. ja en dan zijn, gaan ze gelukkig ook de hypotheek aftrek te, te lijf... En, en, en, en, de, en de woningmarktsituatie... Dat zijn, dat zijn de dingen die natuurlijk het kabinet... of de, de steunende partijen daar... ook allemaal op hun bord hebben liggen. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Of zie je wat mee doen. Maar ik vind het ja. mooiste het effect. Dit betekent absoluut een uitermate gepermitteerde... maar desondanks zeer welkomen druk op... Kijk, als je echt wilt... Dan dan kan wel de, en dan kun je wel roepen, ja, maar zij zijn niet verantwoordelijk, die jongeren. Ja. ja, maar het is wel hun wereld net zo goed. Ja, hm. precies. Aan, aan, aan de andere kant, ik kan me niet voorstellen... dat een aantal van die zaken, ook door allerlei ambtenaren... die, die deze besprekingen hebben voorbereid... allemaal in blauwdrukjes neergelegd. Als je dit doet, dan krijg je dit. En als je dit doet, mm -hmm. krijg je dat. En die zijn daar aan die tafel allemaal weggelegd... omdat het politiek niet uitkwam... of omdat één of meer van de partijen daar niet aan wilde. Hm. Ja, maar zo, zo, ja, het is spectaculair dat ze op 27 miljard aankomen. Het is ook wel verfrissend uh, om te zien dat een club gewoon een aantal dingen op een rij zet. en daar ook wel argumenten voor heeft. En nog afgezien van de vraag waar ik overal mee eens ben. en zegt: Nou, als je dit nou zo eens helemaal neerzet. en ook wat verder kijkt dan vandaag of overmorgen. kom je aan 27 uh, miljard. Het eh, punt is, want, want het lijkt een beetje op een discussie weer over een zakenkabinet. En dat wordt altijd ingewikkeld. En dictatuur en geen democratie en weet ik wat allemaal voor een woeste en minder woeste kreten daarbij gebruikt. Het mm. punt is dat, het, dat de uiteindelijke beslissing altijd weer in een politieke context genomen zal moeten worden. Ja. En dan kom je toch weer bij dit soort verhalen terecht. Ja, waterige compromissen bedoel je? Nou, of het niet waterig te zijn, of in de, de, de verhoudingen zoals ik die op dit moment zie, zijn sommige dingen misschien voor... Zelfs wel de meerderheid van de partners daar wel bespreekbaar. Maar omdat het voor één absoluut niet bespreekbaar is, beginnen ze er ja, aan. Hm. En, en dat vind ik niet meer een compromis. Dat is, dat is je laf terugtrekken omdat je bang bent ja. voor iets wat daarna zou gaan. En, en, dat en was wat, dit, hetzelfde. wat dit kabinet ook natuurlijk toch aankleeft als een, als, als een geweldige handicap: ja. hè, dat het zo is. Ja, ja. ja. Eén, één, één, één ding, dat kan ik nooit laten zakenkabinet is, is onzin in zichzelf. Hè? Eh? Want die zakenkabinet... politieke afwegingen die moet je altijd maken. zakenkabinet ja. duurt nooit langer dan ja. 14 dagen. Ja. Dan hebben ze een eerste confront confrontatie met iets... wat ze misschien helemaal niet willen hebben, ja. namelijk een parlement. En dat, dat maakt uiteindelijk de dienst uit en terecht. Dus zakenkabinetten is nee. leuk dat kranten vinden dat ze zelfs zakenkabinetministers het woord moeten geven. Ja. Volstrekt de flauwekul. Italië had ook een vliegende start en dat hapert ook als een gek. Goed, we gaan even naar Boelestaal. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En hij wil dat bedrijven uh, minder afhankelijk worden, minder verslaafd raken aan geld van banken. En hij wil dus dat ze op alternatieve wijzen aan geld komen. Bijvoorbeeld uh, meer beleggers, obligaties, uh, et cetera. Uh, het N uh, FD, Financiële Dagblad, had vanmorgen een heel mooi verhaal... met wel zes, zeven alternatieve mogelijkheden... die er trouwens feintjes bij zeiden dat dit al lang gebeurt. Dit vind ik. Ja, wat vind jij daarvan, van zo'n oproep van Boelestaal? Nou ja, het is dus natuurlijk heel pikant dat het nou, net de voorzitter van de Verenigde Banken is. Maar die zegt van, la, la, schakel die banken maar uit. Mm -hmm. Ik denk dat hij dat een ander moet. had. Ons geld is zo duur, ja, zei hij, ja, doet hij. Hij doet hij het ter bescherming van. Ja, natuurlijk. Hij, hij, hij, hij, hij, hij zegt iets, iets om, om, om het makkelijker te maken in het veld waar hij in werkt. Maar Weet een bedrijf wat, een bedrijf, nou ja, als hij van mening is... Ik kan dat niet beoordelen en ik denk ook dat denk ik dat het niet waar is. Maar als hij van mening is dat de, bank, dat de bedrijven zich onevenredig zwaar afhankelijk maken van mm. banken. en we hebben dan net met z'n allen kunnen zien gedurende de afgelopen jaren dat dat niet zo handig is. dan kan ik me voorstellen dat je zegt, jongens. Kijk niet alleen naar die banken nu ze weer een beetje opkrabbelen. Dan moet je nog weten of het dat zo houdt. Mm -hmm. uh, kijk ook naar de andere dingen. Maar ik denk. Ik Jij bent denk dat, het niet met hem eens dat dat zo is? Dat ze zo uh, afhankelijk zijn uh, uh, uh, van banken? Nou, uh, oh, één. Ik ben het niet met hem eens dat dat zo is. Twee. Als iemand dat doet, dan is die een Want die andere alternatieven die voor mooi het FD stonden. Mm. daar heeft echt niemand drie uur over hoeven nadenken. Nee, die hoor. Waar die geldt, volgens mij langs achter elkaar <laughs> ja. op. En dat haal je uit, uit de werkelijkheid. Zo gebeurt het altijd ook al. Ja. Dus er is niks nieuws. En als ja. hij dan zegt, hij had moeten zeggen, denk ik... dan had hij meer gelijk gehad. Kijk nou wat meer. Niet kijk naar, kijk met meer naar de andere... Alternatieven die er ook zijn, zodat je jezelf minder afhankelijk ja, maakt van banken. Dat oh, was een zinvolle nee, uitdaging. Ik denk, ik Hoe denk dat hij op deze manier onder die kritiek uit wil, die ja. natuurlijk nu steeds vaker te horen is, met name het midden- en kleinbedrijf. Wij krijgen geen kredieten meer van ja. de banken om goede businessplannen. Ja. En dat moet een bank altijd beoordelen of dat een goed business is, maar dat is ook niks nieuws, dat hebben ze altijd al gedaan. Ja. Ja, uh, ja. En, en ze zijn nu zo onzeker geworden over het uitlenen dat ze eigenlijk helemaal nergens meer risico op willen nemen. Lijkt het wel. Ja. En dan ben je wel echt volgens mij. Aan het verpieren. En, en, ja. en om dat enigszins te legitimeren... komt hij als zijsprong met een verhaal... jullie moeten ergens anders financiering gaan zoeken. Want wij ja. kunnen het eigenlijk niet meer doen... want er worden zoveel eisen aan ons gesteld... en we kunnen niet alles. We kunnen niet en buffers en jullie geld geven. Oh, de we... chantage van de overheid, van de regering, dat is het misschien. Ja, maar dat is natuurlijk wat hij doet. Zeggen er worden al zoveel ik, eisen ik, gesteld ja, aan dat, banken... Dat, wij dat gaan hier geen risico-investering ja. meer doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Als hij dat zou bedoelen... Ik geef toe dat deze argwaan misschien niet helemaal ongegrond is. Maar als zo, hij... wat ben je voorzichtig. dat is altijd gegeven. Voor mij is het de, wel de wel. Bank gezeten, <grijpteel> maar, dus hier kun je rustig over spreken. Ja, <grijpteel> maar, maar, maar als, als, als, als, als dat de bedoeling is, is dat, is dat natuurlijk een, een, een misgod. Dan is het een misgod. Mm -hmm. uh, roepen van, wij, moe, wij worden door de overheden zodanig ingeschakeld... bij het redden van nu eerst Griekenland en dan straks waarschijnlijk Spanje... dat we hebben onze handen vol, daar gaat ons geld heen. Het klopt niet op onze deur voor, voor operationeel krediet... waar je normaal je bedrijf mee kunt runnen. Ja, ja, ja. Dat is een raar, rare opmerking als ja. je kijkt naar de rol van een bank in de samenleving. Ja. Waarom vinden wij dat we het niet zonder banken kunnen? Ja, ja, midden daarom... In de ergste crisis hebben we allemaal geroepen... het moet gered, die banken, want we kunnen niet ja. zonder. Waarom niet? Omdat dat hun hoofdfunctie is. Zorgen dat ja. de economie blijft draaien. Oké, okay, Paul het laatste woord? Ja, ik ben het eigenlijk voornamelijk, voornamelijk met, met, met, ja. met Wim Dick eens... Echt een beetje kleskoek. De, de, dat is, het is ook hun klus ja. om kredieten te verschaffen. Aan. Daarom hebben we ja. ze in het leven geroepen. Als dus iedereen zelf ontspaard. Ja. En juist en ook aan de kleine innovatieve bedrijven. <laughs> ja, en de, het, het, het midden- en kleinbedrijf, die wel afhankelijk van die bank je zet die ook raar weg. Terwijl die de, juist ja. met hun onderhandelt over andere financieringsvormen, fietst die hier doorheen. Dus de, de man van het MKB die was vanmorgen in dezelfde kant ja. behoorlijk piss. Die piepen in ieder geval het ja. Ik bedoel, Grote bedrijven hebben ook soms, maar tijdelijk, maar gigantische bergen kredietuitname tijden wij bij de bank. Dat is dan misschien naar dagen dagen weer weg, maar goed, uh, uh, ja. een, een paar procent over 300 miljard, dan lever je toch leuk wat centen op. Uh, ja. het, ik denk dat het een beetje die kant op gaat, het is mijn idee, hij probeert zich in te dekken tegen die verwijten dat hij dat midden- en kleinbedrijf niet meer ja, okay. uh, wil stimuleren met krediet. Paul Jekkers worden u als laatste, en Wim Dick was hier, heel hartelijk bedankt, was klinkende munt voor vandaag, ook de villa voor deze verdere week, maar maandag zijn we er natuurlijk weer op Radio 1, waar zometeen, na de hoofdpunten van het nieuws, het Radio 1-journaal te horen is, met Lucella. Karassel. Goedemiddag. Hi. Het wachten is op Kees van der Staaien, van de SGP, die gaat lekken. Die, die kan is niet heel erg groot, dus we gaan <laughs> kijken wat onze verslaggevers kunnen achterhalen over die cruciale fase in het kasthuis. waar hij wel al is over bijgepraat. Die is echt cruciaal? De SGP jo, is um, cruciaal, kennelijk. We het gaan het weet, hoor. Het ja. Ik, uh, wij maken ons niet meer gek. Laat ons niet meer gek maken. En we hebben de directeur van het Rijksmuseum over de Cézanne. Met een waarde van 84 miljoen euro. Die is teruggevonden op een parkeerplaats in Servië. Kortom, elke dag laten wij ons verrassen door al het nieuws. Nu, Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. De onderwijskolos Amarantis is gered. De organisatie wordt opgesplitst in vijf kleinere scholengroepen... en op die manier blijven de opleidingen bestaan... en verandert er voor de leerlingen niets. Wel verdwijnen er 250 banen. Amarantis kwam in financiële problemen... door wanbestuur- en vastgoedproblemen... en dreigt er failliet te gaan. De instelling bestaat uit meer dan 50 scholen... in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht... waar zo'n 30.000 leerlingen onderwijs volgen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de onderhandelingen in het Katshuis in een beslissende fase zitten. VVD, CDA en PVV praten al sinds begin vorige maand over miljardenbezuinigingen... en ze lijken nu het einde van de besprekingen te naderen. Haagse bronnen benadrukken wel dat de onderhandelingen nog niet klaar zijn... en dat de besprekingen nog steeds kunnen mislukken. Bij de Belastingdienst gaan zoveel zaken niet goed dat de staatskas miljarden misloopt. Dat stelt vakbond Cabo FNV op basis van meldingen van medewerkers van de fiscus die hebben het over misstanden die het gevolg zijn van jarenlange bezuinigingen. Met steeds minder werknemers moet meer werk worden gedaan. Veel controletaken kunnen daardoor niet meer goed worden uitgevoerd. Het zijn de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is een auto stilgevallen bij Leidsendam. en Daarom staat er nu 5 kilometer file. Voor de rest is het een vrij normale avondspits. De meeste file staan rond Utrecht. Er ligt wel een lading balken op de A8 nu van Zaandam naar Amsterdam. En daarom loopt het vast bij knooppunt Zaandam... Een korte file daar inmiddels, de rechte rijstrook is dicht. De dagelijkse file op de A12 naar Arnhem is wat langer, tussen op het Oude Rijn en Bunnik, dat dus is 8 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West, 4. En ook opvallend, de lange file op de A16 Rotterdam-Breda, tussen Hendrikido Ambacht en de Moerdijkbrug, 9 kilometer. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren?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 jubeljaren vol welvaart kreunen we nu onder de crisis. Voor de VPRO duik ik onder in 25 jaar Hollandse hebzucht. Van juppies tot nerds, een kwart eeuw, kapitalisme. En hoe nu verder? Vanavond de eerste aflevering van Het Snelle Geld. Kwart over 10, VPRO, Nederland 1. Ontdek de Robeco-fondsen voor beleggers die zich niet laten leiden door de baan van de dag. Ga naar robeco.nl/slash verantwoord rendement. Probeco, de Investment Engineers. Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Beweging achter de gordijnen van het Katshuis. Het bericht dat de komende 24 uur cruciaal zijn. Dat hebben we vaker gehoord natuurlijk, maar in de zesde week van de bezuinigingsbesprekingen lijkt een akkoord nu dichterbij dan ooit. Wouter Bos reageert deze uitzending op de kritiek van de onderzoekscommissie De Wit. Die verweten de oud-minister van Financiën een aantal grote fouten bij het bestrijden van de bankencrisis. Straks na vijf uur het weerwoord van Wouter Bos. We zijn vanmiddag in Amsterdam. Daar verkeert de onderwijskoepel Amarantis in zwaar financieel weer. Er is een manifestatie met een reddingsplan. Onze verslaggever heeft de details. Michel Platini maakt zich boos over de exorbitante prijzen voor hotelkamers in Oekraïne. Bandieten en oplichters, zo noemt de UEFA-baas de hoteleigenaren. Die tijdens het EK voetbal graag een klapper willen maken. Hoe dat zit, hoort u tijdens dit Radio 1 journaal tot half zeven vanavond. Maar eerst dat politieke sleutelwoord cruciaal. Dat zijn de komende 24 uur. Dat signaal kwam vanmiddag van bronnen rond het Katshuis. Een akkoord zou nabij zijn. Joost Vullings, wat moeten we hier nu weer van maken? Ja, dat het, dat het morgen kan gaan gebeuren, zeggen die bronnen. Uiteraard eh, geen garanties. Maar ze zitten dus kennelijk in de fase waar al veel knopen zijn doorgehakt. Nog niet alle besluiten zijn genomen. Er zijn al dingen op papier gezet. Dus ze naderen het einde, Tim. En het einde dat er een akkoord komt dan? Ja, zeker. Maar goed, het kan natuurlijk ook altijd nog uh, misgaan. Want op het laatste moment uh, moet iedereen toch nog een keer ja zeggen. Het is ook te gebruiken bij onderhandelingen... om de allermoeilijkste besluiten voor je uit te schuiven. Dus ja. Uh,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 is een radiostilte. Mag ik even langsje? Maar u staat heel erg in de recht. Ja, maar is het cruciaal... Die fietsen. Nee, fietsen. Ik kan zelfs geen Jansen niet meer zien verderop. Maar bent u er bijna? Bent u niet bij het katshuis? Want daar gaat u nu naartoe. Maar bijna bij een akkoord? Zoals u weet uh, is er radiostilte. En daar houden we ons aan. Maar u, uh, heeft u met de heer Van der Staaij gesproken, meneer Rutte? Als u dadelijk het katshuis wilt halen. helemaal iets wat niks met het katshuis te maken heeft. Maar het is Van der Staai. wat ik zou willen doen.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 Nou heel goed. had dat met het katshuis te maken dan? Ik ga uw conditie verder testen. Maar had dat met het katshuis te maken dan nee, met van der gaat een radio stilte? Ja, maar van, over van uw gesprekken met van der Stijl niet. Die doet toch niet mee in het katshuis? Nou ze weten dat dat de cameraman ook een hele zware camera moet torsen, dus het is, uh, oh, is zelfs niet meer. Dus ook daar geeft u geen antwoord op. Wat zou zeggen? Nou, al rennend, wij al rennend en de heer Rutte al fietsend... zijn we het Binnenhof overgerend. Um, nou ja, zoals je hebt kunnen horen, wilde hij over niks wat zeggen. Uh, ik ben buiten adem, dat heeft het wel opgeleverd. Verder niet, misschien ook nog een kapotte lens van een fotograaf... die uh, onderweg achteroverviel... Uh, Okay, maar er is er niks gebeurd. Hij geeft uit. We gaan Geest. gewoon naar Joost. <laughs> Joost Vullings, jij zit lekker uh, rustig binnen. Ja. Um, wat we nou net nog even opvingen. Kees van der Staai, bij Rutte in de auto. Wat was dat dan vanmiddag? Ja, dat was, was heel uh, ja, opvallend. En Er kwam een, een tweet van een stagiair van de Eerste Kamer. Die zegt, ja, ik heb toch echt op het binnenhof Kees van der Staai zien instappen in de dienstauto bij Mark Rutte. En Mark Rutte zat er ook. Ze hebben elkaar ook uh, daar begroet. Dat is ook, ook gehoord. Ja, waar duidt het op? Dat kan natuurlijk. Op, al, op alles duiden, we weten het niet. Maar het heeft er toch wel veel van weg dat Kees van der Staaij is even is bijgepraat over de voorlopige resultaten die op tafel liggen en wat hij daarvan vindt. Want zoals je weet zitten er maar 75 zetels in dat katshuis. Althans, die worden daar vertegenwoordigd. Ze moeten er zetels bij hebben. Dus de steun van de SGP is zeer belangrijk als ze naar buiten komen. Dus ik denk dat er eventjes goed gepraat is tussen de twee kamer. Nou, waren er ook nog andere bronnen voor? Of alleen deze de stagiair van de Eerste Kamer? Alleen die stagiair van de Eerste Kamer. Hmm. Maar we hebben hem wel uh, zelf gesproken. En uh, we hebben hem goed in de ogen <lacht> gekeken. En hij weet veel van politiek. En hij heeft ook gehoord: hé hey Mark, hé hey Kees. Dus het kan ook niet de verwarring zijn dat dat iemand anders is. Dus we gaan ervan uit dat dat uh, gebeurt. En trouwens, het is ook niet ontkend door de SGP. En Bronnen. Dus, ja, ja, want, ja. want als er andere partijen bij betrokken worden, uh, Joost... dan vergroot dat de kans dat die radiostilte door andere partijen... zou kunnen worden doorbroken door het lekken van details. Ja, nou, als er een akkoord komt komt, een principeakkoord moeten we het dan wel over hebben. Ja, dan neemt de kans op lekken wel toe. Aan de andere kant is het zo, het CPB moet alles nog doorrekenen. En het kan zijn dat het CPB zegt, jullie hebben een fraai pakket... in elkaar geknutseld, maar wij missen toch nog een paar honderd miljoen... of wellicht een miljard. En dan moeten ze weer met elkaar om de tafel. Dus wat dat betreft, de kans wordt groter, want er worden dus... meer mensen geïnformeerd. Aan de andere kant is het zo, het, het belang van zwijgen blijkt, blijft. Want als je nu gaat lekken, kan er bij de ene zagerij ontstaan... en dan kan het alsnog nog misgaan, want eh, het principeakkoord is stap 1... Maar daarna komt nog het CPB. En dan moet er nog een keer de laatste klap erop gegeven worden. Nee, want even, want dat is natuurlijk een tussenfase... Hè, voordat zo'n de laatste klap komt. Om, om ook de luisteraar dit allemaal een beetje te laten bijbenen... waarom Fresa en Marcel Bril niet in slaagde. Als er zo'n akkoord is, zo'n principeakkoord... hoeveel mensen worden dan ingelicht? Zijn het dan de fractieleiders? Zijn het andere partijen voordat het naar het CPB gaat? Hoeveel mensen gaan er dan van horen? Nou ja, uiteraard hebben we, beginnen we natuurlijk altijd met de zes... die het, het gesloten hebben. We hebben vernomen bij het CDA dat er morgen een bijbeleid... De bijpraatsessie is uh, gepland met een aantal belangrijke fractieleden. Die zullen dan worden bijgepraat. Ik neem aan dat, als we al heel ver zijn, dat de ministers. Uh, die, zien, die komen elkaar vanavond ook allemaal weer tegen... in voorbereiding op de ministerraad. Dus de CDA-ministers hebben een afspraak. En de VVD-ministers, dat doen ze altijd op donderdagavond. Dus uh, uh, uh, veel, veel mensen zullen delen weten op hun eigen beleidsterrein. Sommige mensen zullen iets meer weten. Dus de kans op lekken zal zeker toenemen. En de envelop gaat naar het Centraal Planbureau. Die weten alles, maar goed, die, die zijn doorgaans zo gesloten als een oester. Dus daar hoeven we niet op te rekenen. Maar de kring van mensen die iets weten wordt absoluut groter. Jos Vullings, dankjewel. je zo eens even kijken... hoe staat met de conditie van Michiel Breenveld. Ja, het heeft wel iets van bezigheidstherapie, dit alles. We geven het toe. Uh, toch, Michiel, jij staat bij het katshuis. Uh, je hebt het wellicht gehoord, meerennen met de premier... ...zo heeft geen zin. Nee, en dan word ik ook tegengehouden bij het hek van het katshuis ...door twee uh, stoere marechaussées. Dus dat zal weinig zin hebben. We overwegen nog een barricade. Maar goed, het zal allemaal weinig helpen. stilte is het devies. Ik heb zojuist wel gezien uh, dat de directeur Rijksvoorlichtingsdienst uh, is gearriveerd. Uh, nog geen teken van Rutte. Het is ook een klein eindje fietsen hier naar het uh, katshuis vanaf het torentje. Um, Wilders kan elk moment komen. Raast altijd in drie gepantserde wagens hier uh, door het hek. Zullen we ook niet spreken. Agema komt vaak met de auto. En uh, Sibrand van Haarsma Buma rijdt met Verhagen mee vaak in de auto. En spreken we ook meestal niet. Dus ja... Ondankbare taak voor mij <laughs> vandaag. Precies, <laughs> live de fietstocht van de premier uh, door Den Haag, maar we stoppen er nu mee. Michiel, dankjewel. Later komen we bij jou terug door naar het nieuws over Amarantis, de onderwijskolos waar 55 scholen onder vallen, wordt opgesplitst in vijf kleinere scholengroepen. Deze veranderingen zijn noodzakelijk, want Amarantis heeft een tekort van 92 miljoen euro. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is daarvoor afgereisd naar Amsterdam. Jeroen, schets voor ons, wat gaat er veranderen op de school? Um, ja, op die scholen gaat niet heel veel veranderen. Die blijven op zich bestaan. Uh, de is Groep wordt opgesplitst weer. Uh, dat was een onderwijskolos geworden... en wordt nu weer, nu weer teruggebracht tot de menselijke maat... zoals dat hier wordt genoemd op deze manifestatie op het NDSM-terrein... in deze enorme hal waar scholieren bij elkaar zijn waar uh, net de ad interim-bestuurder Marcel Wintels zijn plannen heeft toegelicht. Hij is eruit. De school is gered, de scholen zijn gered. Amarantus houdt op te bestaan. Uh, er komen vijf locaties. Uh, Amsterdam-Almere, MBO-VO. Vervolgonderwijs Amsterdam-VO-Almere, MBO-Amersfoort en MBO-Utrecht. Dat worden zelfstandige onderdelen en die kunnen blijven bestaan. Alleen zal er gesneden moeten worden op uh, de ondersteunende diensten... En de stafmedewerkers. En zijn dat dan ook docenten die uh, moeten verdwijnen? Nee, zoals het er nu uitziet, zullen de leerlingen, 30.000 leerlingen, ruim 3.000 docenten gewoon aan het werk kunnen blijven. Dat onderwijs moet gegeven blijven worden. Uh, er zal vooral gekeken worden naar uh, het aantal locaties. Je zei al in je inleiding, ze zitten op 55 locaties. Er zijn bijvoorbeeld locaties waar alleen maar staf- en ondersteunende diensten zitten. Kunnen die misschien ondergebracht worden op een al bestaande locatie. Zodat er wat minder aan uh, vierkante meters betaald hoeft te worden. Zodat er ook daarop bezuinigd kan worden. Verder is er geld toegezegd door het ministerie van uh, OCMW-onderwijs. 10 miljoen euro, de MBO-raad en de VW. Die gaan meebetalen. Uh, Amsterdam, de gemeente Amsterdam zal gaan kijken in hoeverre ze op de gebouwen... Uh, kan gaan bezuinigen. En zo hoopt Amarantus uh, in de komende jaren... want zal, uh, zo hopen die, die scholen, die, die nieuwe eenheden in de komende jaren... Uh, met minder geld uiteindelijk uh, rond te hoeven komen... en uh, op die manier ja, hun voorbestaan kunnen verzekeren. De bank, de Rabobank, had een goed van 50 miljoen euro... kon daar uh, eind deze maand... Uh, uh, uh, min of meer beslag opleggen op die 50 miljoen... in de zin dat ze konden opeisen dat geld. En nu heeft de Rabobank gezegd... met deze plannen gaan wij akkoord... en wij zullen die, uh, die 50 miljoen voorlopig niet opeisen. Een garantiestelling, zoals dat dan ook heet. We horen veel lawaai op de ja. achtergrond, Jeroen. Een slotmanifestatie waar dit reddingsplan ook bekend werd gemaakt. Leidde dat tot gejuich of is men voorzichtig behoudend... over wat er moet gaan gebeuren? Nou, ik heb uh, de afgelopen paar weken, uh, ben ik een aantal keren hier bij uh, Amarantus geweest. En op die uh, verschillende locaties en ik merk dat het onder de leerlingen niet zo heel erg leeft. Uh, die wisten eigenlijk niet zo heel goed wat er aan de hand was. Onder het personeel daarentegen, ja, die zijn opgelucht natuurlijk. Die weten, althans, de, de leerkrachten. Ik heb uh, net al wat met ondersteunend personeel uh, gesproken. Ja, en die zijn natuurlijk heel erg bang. In de komende tijd voor, voor hun baan. Die moeten op zoek naar een ander werk. En daarvan is ook gezegd dat uh, zij met voorrang uiteindelijk ander werk zullen krijgen. Werkgevers in de omgeving van de uh, verschillende steden waar Amarantus uh, tot op heden werkzaam was. Die hebben gezegd dat ze uh, de ontslagen medewerkers van de Amarantus met voorrang in dienst zullen gaan nemen. Ook een belangrijk onderdeel van dat reddingsplan voor onderwijskoepel Amarantus. Daar horen we later deze uitzending over. Jeroen de Jager, dankjewel. Straks in Servië is een gestolen schilderij van Cézanne teruggevonden. Kwart voor vijf. René Passet bij de AWB. Is dat druk? Ja, het is zelfs iets drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip met 180 kilometer. Vooral rond Utrecht en Rotterdam eh, maak je wat meer kans om in de file terecht te komen. Twee files zijn wat langer. De A1 Amsterdam Amersfoort bij Eembrugge, al 10 kilometer. De A28 Utrecht Zwolle tussen David en Dolder en Leusden, 11 kilometer. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A10 op de Ring West. Het schijnt een behoorlijke ravage te zijn bij Geuzeveld, richting het noorden. In ieder geval zijn er twee rijstroken dicht en zaten er twee kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De politie zoekt nog steeds naar de overvallers op het geldtransportbedrijf G4S in Nieuwegein. Ze bliezen vanochtend daar vroeg met een explosief een deur op. Gingen het bedrijf binnen of er buiten buit, uh, is gemaakt, dat is niet bekend. Wij praten met hoogleraar en criminoloog Cyril Feinhout. Goedemiddag. Goedemiddag mevrouw. Zowel uh, bij de overval vandaag als ook bij een overval uh, bij Brinks... Hè? vorig jaar werden explosieven ja, gebruikt om binnen zeker. te komen. Agressieve aanpak. Um, u heeft veel onderzoek gedaan naar overvallen. Zijn die explosieven iets van de laatste jaren? Nou, het is zo dat uh, het gebruik van explosieven... op zichzelf, uh, als je kijkt naar West-Europa... wel uh, de voorbije decennia een rol heeft gespeeld bij overvallen... en bij brandkastkraken enzovoort. Maar voor de Nederlandse verhoudingen zijn die twee laatste voorbeelden... Toch wel heel opmerkelijk, ja. En we hebben overvallen gezien op uh, geldtransportbedrijven in Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein. Uh, je nee, ziet dat ook in Frankrijk en België. Zijn deze bedrijven zo relatief makkelijk te pakken? Nou, ik moet hier misschien uh, dit zeggen. In Frankrijk zie je het wel de laatste jaren tot in Noord-Frankrijk toe. In België, de voorbije tien jaar denk ik dat er niet uh, overvallen op geldtransporten zijn geweest. Maar uh, hier in Nederland is het natuurlijk wel een uh, probleem onderhand. En het is kennelijk uh, niet zo eenvoudig om via technisch bewijs of via getuigen of via eigen inlichtingen werken die daders te achterhalen. Ja, want dat valt op. Hè. Het is moeilijk voor de politie om grip op die daders te krijgen. Heeft u enig idee waar dat aan ligt? Nou ja, het zijn natuurlijk uh, beroepsmatige misdaadgroepen die dit doen. Dat zijn uh, ervaren en, uh, en getrainde mensen, want uh, anderen kunnen dit soort delicten niet op deze manier uh, plegen. Dus zij nemen allerlei maatregelen om hun identiteit en hun bedrijvigheid af te schermen. Dus als je dat uh, wil doorbreken, ja, dan moet je al uh, behoorlijk wat uh, recherchewerk uit de kast halen meestal. Nee. Nee, is, het, is het meer dan recherchewerk wat nodig is? Nou ja, Het ligt eraan natuurlijk wat je met, uh, onder recherchewerk uh, verstaat. Maar als het erop aankomt uh, om dit echt uh, op te helderen, ja, dan zul je toch heel dicht op de hielen moeten zitten van diegenen die dit doen, ja. Ja, maar je hebt te maken met wapenhandelaren, mensen die explosieven verstrikken. Dat is meer ja. dan recherche werkt dus bij een militaire operatie. Nou, dat is zover zou ik niet willen gaan. Uh, ze hebben ook wel bendes aangepakt in Frankrijk en in Duitsland. Uh, gewoon met politiediensten, dus dat kan uh, echt wel. Maar ja, je, je staat op een gegeven moment uh, voor de keuze... om ofwel te proberen op de een of andere manier uh, te infiltreren in dit soort uh, bendes dan wel om de medewerking te zoeken van een van hun leden. En is er voor de geldtransportbedrijven nog iets te doen om zich beter te beveiligen? Of is dat tegen zo'n explosieve, letterlijk explosieve aanval niet te doen? Nou ja, er zijn zeker altijd beveiligingsmaatregelen mogelijk. En ook betere maatregelen natuurlijk. Maar we weten heel weinig eigenlijk, ook begrijpelijk, hè, van de schaal waarop en de mate waarin en de manieren waarop die bedrijven zich momenteel beveiligen. Daar maken ze weinig uh, bekend over, omdat ze daar natuurlijk mee die overvallers ja, in de kaart spelen. dat is natuurlijk spelen. toch een soort uh, van groot geheim hoe dat zit. Maar ja. Uh, ja, gezien wat er gebeurt en gebeurd is, uh, is het misschien toch zaak om nog eens goed te kijken... naar de beveiliging van deze bedrijven, complementair zeg maar aan intensivering van de opsporing. Zowel in Nederland als zeker ook uh, in de vorm van uh, meer uh, grensoverschrijdende... En ja, er, wordt, er wordt gesproken over mogelijk een groep die achter deze overvallen uh, zit. Um, he, heeft u aanwijzingen daarvoor dat, dat er een soort patroon in zit... dat het dezelfde daders zijn? Nee, daar heb ik persoonlijk geen aanwijzingen voor. Maar meestal is het bij dit soort uh, overvallen is het zo dat het bijna een project is. En men zoekt er dan de mensen bij die dit project aankunnen. Dat zijn zowel mensen die met explosieven kunnen omgaan... als mensen die voorverkenning doen als mensen die zorgen voor het transport, als mensen die de buit kunnen wegmaken. Dat is meestal hoe het in elkaar zit. En komen die mensen dan ook uit verschillende landen die dan dat soort expertise aanleveren? Nou, dat zou kunnen. Ik bedoel, in de kwestie van de Brinkse overval is er in elk geval toch één iemand aangehouden op verzoek van Nederland en Brussel. Maar dat is vereist. Dus het zou kunnen zijn dat er dus verbindingen zijn tussen Nederland en België... Misschien niet op, niet op het niveau van de, de daders zelf, maar misschien wel in de ondersteuning of in de leveranties van wapens of van explosieven. Maar dat vereist toch een grootscheepse internationale operatie waar natuurlijk ook een zwakke schakel dan in zit. Kent u dat als criminoloog, dat juist dan als je veel mensen verschillende op, op, delen van zo'n project laat ontwikkelen, dat daar de politie zou kunnen infiltreren? Nou ja, dat is op zichzelf een, een mogelijkheid, maar daarvoor moet je wel goed kennis hebben van heel dat netwerk. En dat moet je wel in beeld zien te brengen, want dan pas, dan pas kun je beoordelen hè, wat voor meer ingrijpende opsporingsmethoden eh, zinnig zijn, wenselijk zijn, mogelijk zijn, uitvoerbaar zijn. Daar dat zullen onderstelt ze, veel kennis van die netwerken. Daar zullen ze vast mee bezig zijn. Ondertussen, meneer vanuit. Cyril ja. Feynoud, criminoloog, hartelijk dank voor uw ja. commentaar op deze situatie. Ja, mevrouw, graag gedaan. Ja. Nou, makkelijk, makkelijk bruggetje naar het weer. Marco Vroef. Hallo, tien voor vijf. <laughs> voor mij was het vanmorgen een strak blauwe hemel. Heerlijk. Terwijl Lucella, zo vertellen ze me bij het opstaan, niks kon zien uit het raam vanwege dichte mist. Ja, en ik sluit me bij Lucella aan, want ik had hetzelfde probleem. Maar we van... wonen niet samen, hoor. Nee, dat dan nog net niet. Nee. Het was uh, waarschijnlijk midden-Nederland ergens. Laten we het daar dan op houden. Nou, wisselend, uh. hè? Ja, het was heel wisselend, inderdaad. Uh, soms inderdaad die stralen blauwe lucht. En daarna uh, andere plaatsen die dichte mist. Uh, dat lost allemaal wel op. En toen werd het allemaal redelijk verdeeld beeld. hoewel uh, verschillen nog best groot waren. Waren. Want een smalle kuststrook, strand en de eerste duinenrij. Prachtig zon overgoten, helemaal droog. En achter die eerste duinenrij zag je die hele mooie bloemkoolwolken opbollen. Ik heb prachtige foto's binnengekregen. Dus als mensen straks nog naar het journaal gaan kijken, zal ik er een paar laten zien. Uh, met ja, schitterende buienluchten. Maar het nadeel is natuurlijk wel dat zo'n bui ook regen loslaat. Niet alleen regen, ook hagel hebben we gehad, onweer. Ja, van alles wat dus. En een bloemkoolwolk, dat is zo'n opgestapelde Precies, roken... Ja. Ja, nou, zo'n hele hoge wolk met al die mooie uitstulpingen. En als je dan de bovenkant een beetje plat ziet worden en pluizig ziet worden, dat heet vaak een aanbeeld. En dan weet je al dat het mis is, dat het echt een stevige bui is. En dat onweerskansen en hagelkansen dan groot zijn. En, en toch heet dit in jouw vakgebied rustig weer ook de komende dagen. Blijf, blijft dat zo? Ja, het rustige slaat met name op de wind. Want die was er vandaag niet of nauwelijks. Dus dat was, was heel kalm. En dat blijft in ieder geval vrijdag en zaterdag ook zo. En die twee dagen laten ook minder buien toe. Vrijdag nog een paar, zaterdag waarschijnlijk zelfs helemaal droog. En overigens zijn de buien nu in activiteit. Aan het afnemen en vanavond en vannacht zullen ze grotendeels verdwenen zijn. Kan wel weer betekenen dat er lokale misbank ontstaat, maar daarna is het morgen best vriendelijk. Met nog een enkele bui, maar het zullen er minder zijn dan vandaag en ik denk ook dat ze minder pittig zijn. Vrijdag en zaterdag 13 graden, heel normaal april weer. En zondag weer een beetje een omslag, begrepen wij gisteren al van Willemijn. Ja, nou, het wordt niet, qua, qua plaatje wordt het niet meteen slecht. Want de zon blijft een uh, aandeel houden, het blijft waarschijnlijk ook droog. Maar er steekt een uh, gemene Noord-Noordoostenwind de kop op. En uh, er komt sowieso wat koudere lucht aan. Een zondag is, denk ik, een graad of tien. Maar als je tel je daarbij op die wind, dan voelt het meteen echt drie jassen kouder aan dan dat het bijvoorbeeld zaterdag is. Dus wat dat betreft hebben we inderdaad een behoorlijke omslag te wachten. Marco, hoe was dat met het weer? Goed nieuws voor de kunstwereld. Een gestolen schilderij van de Franse schilder Paul Cézanne is teruggevonden. In Servië, in een geparkeerde auto. Wim Pijbers, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van het Rijksmuseum. Om wat voor schilderij gaat het? Het gaat om een topstuk van uh, Paul Cézanne. Franse postimpressionist, een jongen in een rood vest. Echt een prachtig schilderij wat uh, jaren geleden gestolen is, 2008. Uit een uh, ja, heel fijn, mooi museum in, in Zürich. En uh, ja, ik ben blij dat het terug is. Ja, wat maakt dit zo bijzonder, dit schilderij? Um, ja, het is Cezanne op zijn mooist. Een, een, een ja, laat 19e eeuws schilderij. Uh, impressionisme. Het loopt al een beetje vooruit op, op de wat abstractere kunst van het cubisme. Kleurig, een, een mooie, een stevige, een grote Cezanne, 1888. En uh, ja, echt een heel mooi schilderij. Ja, en dan zeg ik als leker, was was ook een hoop geld waard. Uh, en dan is dat vaak ook een hoop geld waard. 84 miljoen euro. Nou ja, dat is de verzekeringswaarde, maar uh, ja, dat zijn inderdaad prijzen die met dit soort uh, topstukken gepaard gaan. Ja, hoe werkt dat als schilderijen worden gestolen? Want het is wel een raar verhaal natuurlijk, een schilderij dat in een auto wordt teruggevonden. Ja, het is helaas niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Uh, alhoewel, we zijn blij dat het terug is. Maar uh, nee, dieven die komen er dan vroeg of laat uh, toch achter uh, dat gestolen kunstwerken, althans dit soort beroemde kunstwerken... dat die eigenlijk geen cent waard zijn, omdat ze uh, ja, van musea zijn... En ja, daarmee zijn ze ook bekend en gepubliceerd en zeker op het internet tegenwoordig alom uh, bekend. En ja, en dan kan je er eigenlijk geen kant mee op. En het, loont eigenlijk, het loont alleen als je het in opdracht doet, denk ik, van iemand. Ja, maar dat zijn zo van die verhalen um, dat het gestolen wordt in opdracht... en dat het dan in een ene of ander privévertrek hangt waar dan iemand in zijn eentje ervan geniet. Dat, dat, dat Gelooft verhalen, u dat klant. niet? Nee, dat geloof ik niet, want uh, wat is daar nou aan om in je eentje van een schilderij te genieten? Ja, maar heel veel wordt niet teruggevonden, dus dat zal dan toch ergens hangen, toch? Ja, ja of dat wordt dan toch ergens, uh, ja, uh, helaas vernietigd of wat dan ook, omdat het gewoon onverkoopbaar is. En en je eentje voor zo'n ding staan, dat, heb, dat heeft geen nut. Want dan, vroeg of laat wil je dat toch delen. Ja, ik ben bent natuurlijk ook directeur van een museum om mensen te laten zien. Maar als we even kijken naar de diefstal van dit schilderij. Het gebeurde in 2008 in Zürich. Ja. Um, samen met andere meesterwerken van Van Gogh, een Monet en een ja. uh, Degas. Ja. Um, um, uh, nog een werk van Degas is niet teruggevonden. Wat, wat was dat voor een diefstal? Kent u de details daarvan? Het is over een jaar... Jaar of wat geleden, maar dit was volgens mij een vrij, uh, vrij agressieve met ook gewapend, uh, een gewapende overval. Het is een klein museum in Zurich. En uh, ja, nou ja, geen enkel museum is, is bestand tegen dit soort geweld. Maar uh, ja, het was nogal een behoorlijke hit-and-run actie. En uh, ja, topstukken meegenomen, en dat is. Uh, ja, en de Monet en de Van Gogh werden vrij snel teruggevonden, ook in een geparkeerde auto bij een uh, kliniek in, in, in de Zwitserse stad. Mm -hmm. um, dat, dan is het toch eigenlijk raar dat de daders niet zijn gepakt? Um, ja, maar er worden wel vaker daders niet uh, gepakt. Uh, ik, ik weet er niet op dit. Ja, goed, dat is allemaal gissen en, en, en suggestie, maar ja, je. Je kan je afvragen hoe professioneel en doordacht dit soort, dit soort acties zijn. Ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat hier echt een hele geraffineerde, geroutineerde, professionele uh, uh, ja, bende of zo achter zit. Dat, dat kan haast niet, want iedereen die een beetje doordenkt en tot tien kan tellen... die weet drommels goed dat je dit soort gestolen schilderijen gewoon aan de straatstenen niet kwijtraakt. Ja, Komt er wel eens voor dat u een gestolen werk krijgt aangeboden? Nou, er is, en uh, dat is gelukkig dankzij het internet uh, is, dat, is, dat, is dat voortgekomen, dat de kunstwereld, de veilinghuizen, de grote beurzen, de, de, de grote handelaren, uh, die zijn drommels goed op de hoogte van wat er uh, te koop is. En ook wat er uh, te koop is, maar wat niet te koop zou moeten zijn. Uh, de Art Loss Register, dat is, dat is zeg maar een, een beeldbank, een. Uh, een, een, een, ja, Verloren archief, voorwerpen. Ja, een archief van, van gestolen voorwerpen in de kunstsfeer... waar met, met maat en data en vooral afbeeldingen bekend is... Uh, exact waar uh, wanneer wat gestolen is. En ja, dat Art Loss Register dat is gewoon een hele goede club... die precies weet uh, wat er is. En die, die keuren dus zelf bij de veilinghuizen, bij de TFAf, bij, bij grote kunstbeurzen. Dus uh, ja, dat is gewoon een zeef en, en een extra check... Die het, ja, die het mogelijk maakt voor zowel particulieren als musea om, om na te gaan of werk besmet is. Het adagium is ons dadelijk blijven kijken, niet aankomen. En het goede nieuws is: Cézanne is terug. Die gaat terug naar Zurich. Wim Pijbers, directeur van het Rijksmuseum. Dank u wel. Na vijven zijn wij terug met Syrië. Wordt daar nog gevochten? Ondanks het bestand dat er zou uh, zijn. En Wouter Bos reageert op de Commissie de Wit. Tot zo. Elke werkdag.